We moeten dringend weg naar Seysele. Oei, toch niet naar iemand die zijn voet verloren is, zeker. Er is daar een overval gebeurd door een garageist. Maar kan daar niemand anders naartoe. Er was een Mercedes CLK 300 bij betrokken. Met dezelfde kleur als die van Verfaye. Natuurlijk vond Jan het raar dat ik absoluut met u aan meerijden naar Seysele. Van, ik kan u verzekeren dat ik heel opgelucht ben. Dat er inderdaad sporen van cocaïne bij Verfaye gevonden zijn. Want daarmee zijn wij nu tenminste van ons probleem af. Ja, roep maar niet te hard. Want als Max en Merel bij iets betrokken zijn dat de daglicht niet mag zien... ...en het komt uit waarmee ze bij ons thuis bezig geweest Anneke, he? gebruiken is één ding, hè? Maar leggen? Gij moet nu in zo rap mogelijk een officiële verklaring van Merel afnemen. Gij gelooft daar dus als ze zegt dat verfaide dealer van Max was? Ze was eerlijk, Pieter. Ah, en daar durf ik mijn hand voor in het vuur steken, ja. Nou, uw linkerhand dan, liefste, schatje. Een rechterhand hebben we al... Ze is bang geworden door die moord op Farfaye. Weet je, ze doet altijd zo geëxalteerd en zo hyperblasé, maar in feite heeft zijn hartje zo groot als een hazelnoot. Ik hoop maar dat je gelijk hebt, want ik betrouw haar nog Max. En Verfai nu beschuldigen is gemakkelijk, hè. Hij is toch dood. Die cocaïne kan daar evengoed door haarzelf of door Max zijn binnengebracht. Of door een van die andere vijf nummers die bij ons hebben zitten snuiven. Die Maya Klaus of Edwina ja, van der Weijen. Het is naar rechts, toch, hè? Ah, Vermeulen is er ook al. Oh ja, is, ja dus eh, hebben wij kaarten voor de première van Vagevuur? Natuurlijk, ah, wij worden toch automatisch uitgenodigd. Mm. Enfin, ik het toch? En jij mocht misschien mee, als je braaf bent. Hè? Waarom hebt u zo snel naar uw wapen gegrepen, meneer Aziz? Ik voelde me bedreigd. En ik laat me niet doen, hè. Nog door geen honderdduizend bleek scheten. Altijd hetzelfde met dat soort gasten. Ze komen hier binnenvallen, ze hebben dringend geld nodig. Als ik een seconde laat had gereageerd, dan was ik nu dood. En heb je hem geraakt? Weet je ook waar? In zijn been, in zijn arm? Uh... Daar heb ik nu eens niet op gelet, zie. Sorry, hè. Hoeveel moest hij hebben voor die Mercedes? Vijftien Is dat niet wat weinig? Wordt ik dat type... Geef een paar kijken nu in de mond, hè. Of hoe zeggen ze dat? Ja, en je zei het zeker dat je hem nooit eerder gezien hebt, die overvaller. Je hebt er nooit zaken mee gedaan. Nee. Zou ja, je wel heel zeker? Voor mij. commissaris. Ga eens voor de de chassisnummers van een paar van meneer Aziz zijn auto's checken. Ja, Geloof of niet, maar ik heb er al twee erkend die als gestolen zijn staan. Dat kan niet. Dat, dat is het toppunt. Ik ben een eerlijke kleine zelfstandige. Ik word hier verdoren, bedreigd en bestolen in mijn eigen kot. En nu ga ik nog een bras met u krijgen ook. Ja, kijk, als je in vervolg wat namen en adressen en zo noteert. in plaats van zomaar zonder vragen te kopen en te verkopen. dan gebeurt dat allemaal niet, hè? Momentje. Ja, meneer. Ja, Vermeulen. Zeg je van in, zijn er hier ook kaartjes voor vagevuur te winnen. als ik hier sporen van kook vind? Waarom vraag je dat? Je hebt er toch geen gevonden? Nee, nee, nee, nee. Voor zover ik kan zien, spreekt meneer de waarheid. Hij heeft zijn pistool inderdaad maar twee keren gebruikt en ik heb de twee kogelhuls al gevonden. Volgens mij heeft hij zijn overvaller niet of nauwelijks geraakt. Maar ja, dat ga ik natuurlijk nog onderzoeken. Hè? De overvaller heeft dus niet geschoten. Nee, helemaal niet. Bon, wat moet er hier nu nog meer gebeuren? Je verwacht toch niet van mij dat ik hier alles oplaat en uiteen ga wijzen, hè? Nee, ik heb zoal meer dan genoeg mijn handen vol met u, Commissaris! Ah, commissaris. Carine heeft die Mercedes gevonden. Waar? Heb hier twee straten verder? En het is wel degelijk niet van Paul Verfailles, hè? Het zijn wel valse nummerplaten die er hangen, maar zijn chassisnummer staat degelijk onder de kapot. En kijk, zes er dan mee zie. Het is niet waar, hè? Van die... Leer nu eindelijk eens aan uw kindertuin dat ze met hun handen en hun voeten van bewijsmateriaal moeten blijven... ...zolang ik de kans niet gehad heb om mijn onderzoek te doen. Is dat de Mercedes die de overvaller aan u wou verkopen, meneer Aziz? Ja. Goed, ik moet u vragen nu mee te rijden met een van de combi's... ...om een verklaring af te leggen op het commissariaat. En om te helpen om een robotfoto te maken van de overvaller. Ik moet mijn garage toch niet sluiten, zijn? U bent binnen een uur of twee terug als u meewerkt. Kom maar mee, kom. Karin, ja, stap nu maar uit. Voordat Vermeulen een hartaanval krijgt. Zeg commissaris, zie je eens dus wat ik net nou gevonden heb? Op de achterbank een, een portefeuille met een identiteitskaart en een rijbewijs op naam van een zekere Adelijn Koentgens. Adelijn Koentgens? Is die naam al ergens opgedoken? Nee, haal die straks maar eens door de computer, Karin. Je weet maar nooit. Oké. Okay. Maar het zou me sterk verwonderen dat de overvaller ons zomaar zijn naam en adres cadeau gedaan heeft. Bon. Wij zijn hier dan klaar, zeker? Ja, uh, André, ga jij nu ook maar gauw aan een paar deuren bellen, gelijk de anderen. Met een beetje geluk heeft iemand hem zien weglopen en komen we nog een beetje meer details te weten. Afspraak op het bureau vanmiddag tegen twee uur, oké? Okay? Hey, jongens, waar zit Johan nu? Mijn glas is al een kwartier leeg. Wat is het? Geen honger? Die spaghetti hier beugengeten. Ja, had dan iets anders genomen, hè, Pieter. Ja. En Merel, die zit dus nu bij ons. Wat ja. is ze daaraan toe? Ja, geen idee. Maar ontzie haar straks maar als je thuis komt. Het kind loopt helemaal verloren. En nu ze niet meer kan acteren, zeker? Ja, dat heeft ze zelf gewild, hè. Dat ze maar wat gaat uithuilen bij de papa van haar kind. Och, jij kunt soms zo harteloos ja. zijn, hè? Commissaris, oh, uh, smakelijk, hè, mevrouw Martens. Commissaris, mm. ik heb iets gevonden in die brieven van Verfaye... en ik vond dat ik u dat meteen moest komen vertellen. En had u dan niet beter gebeld, Karin? Ja, misschien wel, maar ik dacht dat het, ja, het dringend is was. Het is goed, Karineke, het is goed. Die kluister. Wel, uh, ik zat zo nog mm. wat van die brieven te lezen, hè, ja. toen uh, dat ik een boterham aan het eten was en zo. En uh, ik had er eigenlijk al een paar keer over gelezen, gekend hè. Maar... Daar staan dus regelmatig verwijzingen in naar Wim Ketels... die vriend van Elian van Kleven. En wil je nu eens wat weten? Die Wim Ketels, hè? die woont in Loppen. Hoe, hij woont ook in Loppen? Ja. Dus vlak bij Elian van Kleven. En dat hoor ik nu pas. Ja. We zijn Elian toch zo gezegd aan het schaduwen... of heb ik dat gedroomd? Is dat nu zo belangrijk, Pieter? Mag ik daar alsjeblieft zelf over oordelen? oei, excuseer. Bedankt, Karin. Dat is een heel interessant detail. Daar gaan we zeker nog ons voordeel ja. mee doen. En nu je hier toch zijn, ja. hè? ik heb juist besloten dat het de moment is om Chris van der Weijden eens op te zoeken. En jij mocht mij assisteren. Ah ja, om meer te horen over die verongelukte broer van hem die hier opricht? Onder andere, ja. en over mevrouw Littin en zo. Ja, ja. Want vergeet niet dat hij al door één getuige aangewezen is als de potloodvinter van het Albertparken. Maar, commissaris, dat gelooft je nu toch zelf niet, hè? Iedereen, maar toch niet Chris van der Weyden in godsnaam. Pieter, je hebt met toch ook gezegd dat je geen snaars geloofde van Lorenzo Calant zijn bewering? Ah, ja, maar toch. Uh, uh, doe weet. het dan maar zonder mij. O oh, ja, heb ik u dat eigenlijk al verteld, Han? Hoe Karin bij de bijzondere recherche terechtgekomen is? Uh, nee, zeker. Hè? Ja, nee? ik zal het u zelf wel vertellen, mevrouw. Uh, dat was dankzij meneer Van der Weyden. Voilà, nu weet ik het ook. Al, ah, oh, Karin, ik het toch. Je zijn nu toch niet kwaad, hè? Ja. ja, ik was gewoon met die voeten aan het spelen, oh, meisje. Dank u. Ik heb het mij nog geen seconde beklaagd dat meester Van der Weijden u bij ons heeft binnengewerkt. Integendeel. Dank u wel, commissaris. Zeg, als ik u twee wat alleen moet laten, dan moet ik het maar zeggen, hè. Oei, oei, Karin. Nu heb ik mijn madame precies kwaad gemaakt.